TNT Express heeft vorig jaar een verlies geleden van 270 miljoen euro. In 2010 was er nog een winst van 66 miljoen. De pakjesbezorger was vorig jaar veel geld kwijt aan de integratie van bedrijfsonderdelen in Brazilië. Verder heeft het bedrijf veel last van de recessie in Europa. TNT denkt dat, ook dit jaar weer, dat het ook dit jaar weer zwaar wordt.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 Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Afrit Bunschoten door een ongeluk 2 kilometer. En ook door een ongeluk bij Amsterdam op de ring A10, ring zuid richting Den Haag, staat tussen Amstel Business Park en de Rij 2 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik Zandvoort een bijzonder goede morgen. Het is 11 uur geweest, dinsdagochtend. En betekent dat u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee een uur lang. Terug op reis, terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoorde natuurlijk onze herkenningsmelodie. Louis Davids met Weet je nog wel, oudje? Een opname 1928. met 1928. Dit uur heb ik onder andere muziek voor u van Ronnie Tober, Johnny Hoes, Imka Marina. Maar nu is de zangeres zonder naam met het mooie plaatje Jongen. Zij hij eenzaam is, dat heeft ze niet verdiend. Een ruzie hoeft toch geen jaren te dieren. Een ruzie die in iedere wel eens heeft. toch al van je horen, een moederhart is immers niet van steen, ga naar dat oude huis, want jij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 Het ziekenhuis Huis, thuis, thuis, thuis met vrij. Kom, kom, kop erbij Liever vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis In een busje voortje, reed familie van de sloot Met zijn zessen meer dan duizend pond Erachter hing een caravan de rappe plastic boot, het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruispunt van mijn lekke band.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 voor, om vanavond met jou uit te gaan. Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ik voel er iets voor. Om vanavond met mij uit te gaan. Stel het volgende voor. Jij haalt mij van kantoor. Om precies alles 6 moet je staan.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 Klets je met de buren Vele uren Sta je op de trap Heeft een man Over dat zicht Denk er aan Wil hij s'avonds taal. gaan vrouw Griebus Denk je aan de Je vrouw Griebus Kom nu van de trap Dansen komt op man. U hoort de muziek van Ronnie Tober. Samen met Gonny Baars. Met, met liedjes het Land In. Een medley. Daar wordt Hoest, met Daar Daarvoor Johnny Hoes. samen met de Zwarte Zes. het Kruispunt Vrij. Ook hoort u Imka Marina. Met Vakantie Voorbij. Ja. Ze dachten al meteen aan Sinterklaas. Nou, zover is het gelukkig nog niet. Sinterklaas is net voorbij. We zitten net in de, ja, in de winterperiode. Hè? En als beginstukje hoorde u de zangeres zonder naam met Jonge. Nog meer mooie muziek. uit lang vervlogen tijden. Zoals u weet. Iedere week neem ik u mee terug op reis in de tijd. Terug in de tijd jaren 30, 40, 50, 60 en 70 en dat doen we zo meteen met de Sunshines, Don Mercedes maar nu eerst een vrolijk deuntje van Sandy met Doobie Dua. Waar wij elkaar dan kwijt en waar ben jij nu?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 Ik mezelf een whisky in, hoewel ik daar toch niets mee win, want er brand alleen maar binnenin en ik blijf nog even triest. Wat denk jij, wou dat ik het wist? Ik gewoon nu pas hoe stil het is, alsof het hele huis iets mist en het warmte verliest. al lang naar Schiphol moeten gaan en zeggen, gaan we hier vandaan, we beginnen weer van vooraf aan, maar nu is het te laat. Misschien was één gebaar genoeg, als ik mijn armen om je schouders sloeg, was je meegegaan als ik dat vroeg, maar nu is het te laat.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 De meisjes zijn... Hey. Door je kan lachen die... We hoorden ze juist Peter en zijn rockets met Speel die Dans, een versie uit 1978. Daarvoor, de Sunshines met de mooiste meisjes die zijn in Nederland. En ook Don Mercedes kwam voorbij met de telefoon. En daarvoor. Sandy met die vrolijke plaat. doe Doua hier van Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. U denkt ik heb een deel gemist of ik wil het hele programma nog een keertje luisteren. Aan de zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En zometeen nog meer mooie muziek uit lang vervlogen tijden. Onder andere Lenny Koer het dorp aan de rivier. Ook Helga komt voorbij. Bewaar je tranen maar voor later. Maar nu eerst Lisbeth List. Zometeen naar een break met Mensen naar de maan.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 Op sterredrom van zalen met een uitzicht op. Waar je tranen naar voor laten Voor al jouw pijn, verdriet en veroot Voor al jouw pijn, verdriet en de Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier Al werd ons dorp dan ook verdeeld door de rivier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 een droom van mijn kindertijd, van zomertijd en wintertijd. En wat mij van die tijd het best voor ogen staat, ben jij mijn kameraad. In het vroege voorjaar overstroomde de rivier. De uiterwaarden stonden blank langs de rivier. Dus kon ik niet naar school te ogen.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 ik voel nog steeds de warmte van je lichaam.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 Dan hoop ik dat jij dat zeggen zal. Deur zo zag je zo. So then St. Clair, hoe zo niet zo vaak aan de borrel zat. Het sluit de deur zo zachtjes als je kan. Ook hoorde u Koer met dorp aan de rivier. Nou, wij zijn ook een dorp. U woont ook in een dorp. Wij zijn geen dorp. We wonen in een dorp. Alleen dan niet aan de rivier, maar aan de zee. Ook hoorde u Helga met bewaar je tranen, maar voor later. En ook Lisbeth Lis kwam voorbij met mensen naar de maan. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30... 40, 50, 60 en de jaren 70. En af en toe wijken we er een klein beetje vanaf paar jaartallen. In ieder geval als u dit programma denkt van... leuk programma, ik wil het nog een keer beluisteren... of ik heb een stuk gemist, niet getreurd. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Dus dan kunt u het nogmaals helemaal beluisteren. We gaan door met muziek. Mooie muziek. Oud-Hollandse muziek. Ik heb onder andere klaarstaan... Mike Vincent met O.O. Julie. Walter en de Kikkers met Hippie Poera is de zon. Daar wachten we nog steeds op. Ja, het is nog even winter, maar met een klein maatje dan uh, kunnen we toch hoop ik verwachten weer een mooie, mooi weer richting de 20 graden. Maar eerst ga ik jullie laten genieten van Wieteke van Dort Met Oejoen, Ajoen, Ajoen, Ajoen. Kijk als hij even kan. Hij hey, roept ze blij. Kijk bij mij dansen in de ring. Die, die, In die boer, in daar is de zon, daar is de zon. In die boer, het niet meer, dan de zon, daar is hij weer. In daar is de zon, daar is de zon. Niet meer, leven de zon, is hij weer. Gipi, hoera, gipi, hoera, daar is CFM Zandvoort, u hoort de muziek van Walter en de Kikkers met Hiep Hiep Hoera. Daar is de zon, ook die Witteke van Dordt met Ajoen, Ajoen, een vrolijk plaatje. En daarmee kwam ook een eind aan deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik ben volgende week, dinsdag weer van de partij, met weer een uur lang reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u denkt van ik wil het programma nog een keertje beluisteren of u hebt het gemist, dan kunt u altijd eventjes uh, terugluisteren. Dat kan uh, via het internet, maar als u dat niet heeft, niet getreurd en de zaterdag. In ieder geval iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma Zandvoort uit Zandvoort herhaald. Dus kunt u het nogmaals beluisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek voor het nieuws en weer. Doen we onder andere met Sandra. Met Inner City. Intercity moet ik zeggen. De trein wel te verstaan. Ook nog Helga met Loop Nooit voorbij dat huisje. Maar nu eerst Mike Vincent met OO Julie. En ik zeg graag tot ziens. Zij was mooi zoals in een spookje Zette Julie was negentien jaar En nog steeds als ik van haar licht te dromen Zeg ik tegen haar Oh oh Julie, ik ben zo verliefd Oh Julie, zeg ja alsjeblieft Sinds ik jou op Ibiza ontmoette, Wil ik jou alleen maar als Muziek, en de nacht vol romantiek, en ik hoopte in de mannen schijn, dat toen ik haar kuste ze van mij zou zijn, oh oh Julie, ik ben zo verliefd. oh Julie, zeg ja alsjeblieft, sinds ik jou op Ibiza ontmoette, wil ik jou alleen maar als vrouw. Ik weet niet wat ik nog zou moeten zonder jou Was het maandag of romantiek Of was het gitaarmuziek Dat zij eens klapt, zei ik hou van jou Maar waarom begat ze mij toen zo gauw oh. Zo